11 uur. Door meegens met het NOS-journaal. Op acht Duitse vliegvelden leggen duizenden beveiligingsmedewerkers... vandaag het werk neer. Ze staken voor meer loon. De werkonderbreking begon rond middernacht... op de vliegvelden van Hamburg, Hannover en Bremen. Twee uur later volgde Frankfurt. Ook op vier kleinere vliegvelden wordt er gestaakt. Alleen al op de luchthaven van Frankfurt... zijn 570 vluchten geannuleerd... In totaal kunnen 220.000 passagiers last krijgen van de staking... zegt de luchthavenvereniging. De stakingen duren volgens de vakbond tot acht uur vanavond. In vijf ziekenhuizen in Noord-Holland... gaan geplande operaties en afspraken niet door... vanwege een grote ICT-storing. Door de storing kunnen de vestigingen van de Noordwestziekenhuisgroep... niet bij de patiëntendossiers. Ook kunnen medewerkers niet bij de contactgegevens van de patiënten... waardoor afspraken ook niet afgezegd kunnen worden... Het gaat om afspraken bij polyklinieken en afdelingen zoals radiologie en nucleaire geneeskunde. De spoedeisende hulp is wel open. De zoektocht naar de Spaanse peuter die zondag in een put van 110 meter diep is gevallen, heeft nog niets opgeleverd. Ruim 100 reddingswerkers in de provincie Malaga hebben de hele nacht doorgezocht. Het is onduidelijk of het jongetje van twee nog leeft. De reddingswerkers denken dat hij op grote diepte vast is komen te zitten. Bij een Haagse kunsthandelaar is een verloren gewaande schets van Peter Paul Rubens ontdekt. Vorig jaar werd een olieverfschets van de Vlaamse meester aangeboden bij de handelaar. Het werk, de seculiere hiërarchie in aanbidding, is door een tiental Rubens-experts erkend als authentiek. De vondst is zeer uitzonderlijk. Decennia geleden werd voor het laatst een olieverfschets van Rubens ontdekt. Het doek is deels overgeschilderd en daardoor niet in goede staat. De kunsthandelaar gaat met de eigenaar in gesprek over wat hij met zijn Rubens wil doen. weer: er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een spat regen vallen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. 7 of 8 graden wordt het. Morgen gaat het later op de dag regenen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.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 Onder andere Max van Praag, Selma en Helma. Toby Ricks, Maar mijn eerste volgende artiest. Was de eerste Nederlander met een gouden plaat op 78 toeren. Met zeemanshard. dat was in 1952. Andere bekende hits van hem waren... Zonnig Madeira, 1938. Oude Taille, 43. Op de Woelige Baren uit 1948. Kleine Greetje uit de Polder, 1950. Spring maar achterop, 1952. Daar bij de Waterkant en Rosemarie Polka... Dat was 1953. Kleine Greetje en de pol geëindigd tijdens de Week van de Nederlandse Lied. 2009 in de top 200 op nummer 94. We hebben het over Eddie Christiani. En in 1950 had hij een hitje met Hippie Boera, dat was een feest. En nu hoort u nu hier op de lokale omroep Zierwem Zandvoort. Drie hoog vroeg mijn buurman als hij jaar was elke keer. Een ieder die hij kende bij zich aan huis. Daar een vriend en vijand wat onwennig heen en weer. En zaten lang voor tien en alweer thuis. Maar eenmaal op zo'n avond, geloof me, het is waar, toen hosten ze heel eensgezind het huis naast in elkaar. Ze danste bomfse desy als samba per adeus. Ze zongen en bevalen door binnen de huis. Toen kwam een polonaise, dat werd een hele tour. Ze zongen net en gingen door de vloer. Als er in geen jaren daar boven was geweest Ze zongen net en gingen door de vloer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 Dat hij vooral moet wezen, heer in het verkeer. Na twintig lessen, oh maar, vergeet hij dat alweer. Want heusje wordt niet zomaar, hier in het verkeer. Hendels knoppen, rijen, stoppen, zegt de instructeur Tegen een fietsie, halt politie. Vriendje, bekeur je, wat helpt dan je klachten? Al was het de eerste keer, je was slechts in gedachten, heer in verkeer. Je koopt een tweedehandsie, maar dan zegt hij meneer... Ik geef je geen garantie, hier in het verkeer. Geen spatje groom of nikkel, wat gaat dat ding te keer? Je je in dat vehikel, hier in het verkeer. Alles weigert als die stijgen over eieren. Als de kruk als maar niet stuk was, hou die weterijen. je. Je remmen zijn versleten en je toeter werkt niet meer. Toch blijf je verbeten, heer in het verkeer Je tank daar zit een lek in en je slingert heen en weer Daar reed je haast een hek in, heer in het verkeer Het is haast niet te harden, wat gaat dat ding keer? Daar springt een band aan florren.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 Kind, reeds had grootvader menige keer aan de klok zijn geheimen verteld. Haar slingers steeds volgend, alheen en alweer werd het lief en het leed haar vermeld. Rustig tik ze voort, door geen enkel ding gestoord, deed zij negentig jaren lang haar plicht. Toen was met haar gedaan, en voor goed is ze stil blijven staan, en ze tikte maar altijd door, tik tikketak tak, tikke tak, altijd maar dag en nacht, tikke tak, tikke tak, maar opeens Toen was met haar gedaan, en voor goed is ze stil blijven staan. En ze tikte maar altijd door. Tiket tak, tikke tak, altijd maar dag en nacht, tikke tak, tikken tak, maar eens. Toen was het met haar gedaan. van Max van Praag met Grootvaders Klok. En daarvoor Toby Ricks met Heer in het Verkeer. En we gaan door met Selma, artiestenaam van Gertrude Janssen. Ook als zangeres, kortweg zus genoemd, om beter aan te sluiten... kozen ze als artiestenaam uh, Selma. En het duo Helma en Selma trok vooral in Zuid-Nederland rond. Oorspronkelijk was het zangduo uit Limburg. En dat bestond dan uit uh, Helma Lambrechts en uh, Gertrude zus Janssen. En de grootste hit was in 1965 Bergen van Tirol. Nou, we zijn er natuurlijk nog veel meer mooie plaatjes gemaakt. De Speelhal, van Kusje van jou, Moeke al moeken. Ik kies maar zee, het Orgel speelt, Rode Rozen. En we zien elkaar terug in het kerkje. En een iets minder bekende plaat. Nou oh ja, hè. eigenlijk is het wel een hele bekende plaat. Ik ken hem namelijk wel heel goed. En we draaien hem ook regelmatig in dit programma. Helma en Selma hoort u nu met Ik heb mooie tulpen. Ik heb mooie tulpen, Iacint ja en Narcissen. Ze komen vers van de veilingen. Rozen die rooien en geven. zeg het met bloemen, ze spreken tot een oor. Ik heb bloemen vol beloften en ze zeggen, ik heb je niet voor. En die er al En ook die kleine, vergeet mij niet. Op het plein voor het station, daar staat Klink dat pleintje, dit duitje iedere dag. Is daar nog niet verdwenen De wijn? is een oude stad vol charme, waar romantiek en kunst elkaar omarmen. En citer geeft kleur aan het geheel, ik verlang naar die stad toch zoveel.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 Twintig kleine vingers, oh wat zijn ze klein. En twintig tintjes, dat moet een tweeling zijn. Eén heeft een dipneus, daarom lijkt ze precies op man En die andere schat, die andere schat, die lijkt precies op pappenpappen. Het waren jonkers en joffers met twintig kleine vingertjes. Ook een plaat die regelmatig voorbij komt in dit programma... Zandvoort uit Zandvoort. Waarom? Omdat het gewoon een hele gezellige plaat is. En daarvoor horen we muziek van Annie de Reuver met Wenen. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend van 11 tot 12 neem ik u mee op reis... terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70... En dat doen we met alleen maar mooie oud holland muziek. En de volgende formatie is een amersfoorts duo Bestaande uit de broers Luc en Goddard van Koljum. Er ze hadden eigenlijk twee hele grote hits waar ze heel bekend mee waren. Willem wordt wakker en deze. U hoort ze nu de butterflies met Dixieland. Zaterdag smitter zijn we allemaal blij. Want er is weer een week van Blok op B. Twee uur precies komen mijn vrienden bij mee. En dan gaan we flink repeteren. Orkest. En we doen allemaal geweldig ons best. Het is een orkest van een man en zes. We spelen enkel Dixieland yes, want wij zijn stapelgek. Oh, Dixieland, spelen wij een goede Dixieland. Dansen wij dit als element. En voor ons geen bob of koel, cool, alleen maar Dixieland. Alle andere muziek is goed.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 Gelukkig te zijn. Ik zing graag een weesje met een meisje in de maneschijn. Ik heb maling aan geil. Ik verlang seks naar jou. Toen zeg nou ja, schat. Dan worden we man.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 Zing de echo mee S'avonds als het kampvuur brandt Wanneer de paarden razend in de prairie staan Dan hoor je bij het laaiend vuur Mennag cowboy avontuur.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 Als het kan vuur brand S'avonds als het kan vuur brand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 Wij maakten kennis bij een kennisie. Zij had meteen mijn volle sympathie. Ik was helemaal door dollen. Ze zijn op mijn manel. Ik dacht, wel wel die Nel, die is het wel. Wij dronken later samen in Borel. Ik was helemaal door dollen. De eerste tijd moest ik steeds maar aan haar denken.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 was het Larry Trio met Helemaal Door En daarvoor hoorde u de Chico's met S'avonds als het kampvuur brandt. En ook hoorde u nog de Ramblers voorbij komen met Ik heb maling aan geld. En de volgende heren zijn Theo Rekers en Huug Kok, beter bekend tegenwoordig. Nou ja, tegenwoordig in de jaar, eind jaren zeventig, begin jaren zeventig moet ik zeggen... hadden ze hun carrière op een laag pitje gezet... want toen werden ze de managers van André van Duin, nou ja...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 Weer zo goed dat ik je tienmaal leuker vind Bij sport en spel, je krullen in de wind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 Ik jou, tulpen uit Amsterdam, duizend gele, duizend rooien. Wensen jou het allermooiste, wat mijn mond niet zeggen kan, zeggen tulpen uit Amsterdam. duizend gele duizend rode wensen jou het allermooiste wat men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 wat mijn mond niet zeggen kan, zeggen tulpen uit Amsterdam. Zeg een tulpen uit Amsterdam. U hoort de muziek van Herman Emming. met ik waarschijnlijke een van zijn allergrootste hits, Tulpen uit Amsterdam. Ja, we zijn er dit jaar vroeg bij. En daarvoor hoorde u muziek van Katinka Valente... met Sweetheart, My Darling, Mijn Schat. Zie hem Zandvoort, Zandvoort uit Zandvoort. De volgende artiest is Johannes. Roepnaam Joop de Knecht, geboren in Nieuwer-Amstel... op 1 maart 1931. En overleden in Amsterdam op 22 oktober 1998. Was een Nederlandse zanger. En hij werd vooral bekend door het nummer Ik Sta Op Wacht. Dat was in 1957. De Knecht werkte bij een textielfirma in Amsterdam... Toen hij in dienst moest, hij werd korporaal bij de Koninklijke Landmacht. En tijdens een excursie naar de KRO-studio werd zijn zangtalent ontdekt. En Toby Rick stelde hem voor aan Gerde Roos van het Orkest Zonder Naam. En de krecht nam in de radiostudio hij Noon op... dat kort daarvoor door Frankie Lane was uitgebracht als titelsong... van de gelijknamige, snel befaamde geworden Westernfilm. Toen het nummer op 20 september 1952 werd uitgezonden... werd er door vele luisteraars gereageerd. De krecht kreeg hierop een platencontract aangeboden... En van Haïnoen werden 180.000 exemplaren verkocht. En dat was destijds goed voor een gouden 78-toerenplaat. We hebben het dus over uh, Ik Sta op Wacht van Joop de Knecht uit 1957. Geschreven door Sten Haag en André de Raaf en Jacques Schutte. Het nummer werd geproduceerd door uh, Riene Gevekke. En u hoort hem nu, Joop de Knecht met Ik Sta op Wacht. Ik sta op wacht en denk aan Joop.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 Dromen. ik zie daar meisjes gaan.